ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Heb jij net die knal gehoord? Had je weer bruine bonen gegeten gisteren? Nee, de knal oh? van het begin van de daverende rommel. <laughs> Ik heb wel een trap gevoeld. Oh? Dat ja. GELACH nou, we er weer. De trend is weer gezet, hoor. Goedemiddag allemaal. Ja, goedemiddag. Uh, Smakelijk, hoor. Hoe laat komt Ted Nili? Ja, je, jij zegt dinsdag over mij dat ik het de hele week over Ted Nili heb. Maar jij bent de hele week over Ted Nili. Nee, hey, ja, ja, had mij beloofd hij vandaag een uitzending zou komen. Zeven van de week. Ja, dat had je beloofd, ik neem hem volgende week donderdag wel mee. Wat neem ik mee? Dat lully. Wel lekker dan weer. Die zit alweer een week in Amerika. Oh. Ja. lekker well, like dan. Ja. Goed, nou, oké. Okay. Nee, maar we'll ik ga... mag hem wel in december. Komt er uh, uh, voor 99% zeker een interview met hem? Oh? Ja. Zo. Dat hij naar de studio komt is erg onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Oh. En, uh, maar, uh, dus waarschijnlijk wordt het een telefonisch interview. Oh, komt er in december weer in Nederland dan. Ja, dan uh, gaat hij uh, spelen in de musical, hè? de opera. Die oh. gaat draaien in de Heineken Musical oh, in Den Haag. Oh, ik dacht dat dat nu al was, joh. Nee, dat is pas in december. Vanaf oh, okay. de 14e december gaat hij uh, beginnen. Okay. Ja, ja. Wel, wel op donderdag, hè? Hij is nu bezig in Amerika. Dat vind ik zo leuk. Ja. Dan uh, kun je kaartjes kopen. Die kosten 12 dollar. En dan ga je samen met hem in een klein zaaltje naar uh, de film kijken. Jesus Christ Superstar. En daarna ja, ja. ga je gezellig zitten kletsen met hem. Oh! oh. Ja, het is zo een toegankelijk mens. Ja, ja. Leuk hoor. Ja. ja. Maar ja. ja. ik heb begrepen. Ja, jij stond ook wel erg pontificaal naast hem. Hè? Daar kan ik niks aan doen. Ja, vergeleken ja. bij uh, Jezus Christus himself ben je al snel pontificaal. Want het is heel klein. Mannetje. Ja, maar, Hoeveel heb heeft het nou gekost? Niks. Het oh, nee. was puur massel. Oh. Er stond in het Haarlems Dagblad een oproep uh, dat je een meet and greet kon winnen. Ja, dat weet ik. Nou, nou daar ja, nou, heb ik gewoon uh, op gereageerd. En ja, ja. ik ben gekozen. Nee, dat ja. was, nee, heb ik ja, niet. Ik, ik bedoel dat ellebogenwerk om naast hem te komen staan op die foto. Iedereen stond naast hem. Iedereen We waren maar met een heel weinig mensen. <lacht> nou. <lacht> ja. Nee, dat was heel leuk geregeld. Hele grote groep mensen. Ik zag minstens 20 man. En Dolly stond pond. Ja. Oh, die foto. Je bedoelt die, foto die groepsfoto? Ja, daar ben ik. Hoeveel ellebogenwerk was... heb je nee, nou Maar nee, zag je. Uh, zag je achterin, zag je die kansel? Uh, ja, die ook Nou, wel. eerst zou de foto van daaraf genomen worden. Dus eigenlijk stonden Lea en ik achteraan. En toen ineens werd besloten dat die vanaf de andere kant werd genomen. Dus toen moesten we allemaal 180 graden draaien. En toen stonden we ineens vooraan. Oh. En toen werd die uh, Nili werd zo tussen ons ingedaald. Ja, ik denk niks aan doen hoor. Heb je toevallig niet bij zijn kraag gegrepen? En zijn van hier, jij, tussen ons in. <lacht> <lacht> oh, nou, okay. oh, oh. Goed, ja. in ieder geval, ja. Nou, ja. Uh, we gaan het programma maar, maar een keer starten, want de tuners is wat afgelopen. Zo, de is dat neel over die ja. Nelly. Over die Nelly. Nelly. Ja. ja. ja. Hé, hey, Maar als je nou uh, strikt van niet, is wel op donderdag hoor. <lacht> ik ga mijn best doen, ik, ik kan het, uh, uh, uh, ja. Die op maandag ben ik daar, bij mij. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Oké. Okay. Nou, ja. uh, we zijn er weer. We gaan gewoon lekker muziek draaien. En we hebben natuurlijk de vrijwilligersfactuur van de week straks ook nog. En uh, het regionieuws hebben we ook nog. En uh, wat er nog meer aan allerlei leuks voorbij gaat komen. Ja, zoals de Beatles. Get back. Zou hebben geheten, maar dat is later veranderd. En uh, let it be, een, uh, zeg maar een verslag van hoe de Beatles in die uh, dagen werkten. En er was in die film natuurlijk al heel duidelijk te zien dat het proces van ontbinding al aardig ver gevorderd was. Want het was nou niet echt een goede film, om dat zo maar eens te zeggen. Heel veel geklooi en heel veel discussie, vooral ook. Het enige, ja, vind ik eigenlijk memorabele moment was dat concept wat ze voor de film gaven op het dak van het Applegebouw. Dat was in januari 1969. En uh, dat was ook de allerlaatste keer dat ze live speelden met vieren. Dat was uh, gelijk over. Maar dat was wel legendarisch. En Get Back, deze opname, is daar een product van. Ze speelde dit. And don't let me down. And I've got the feeling... En One Heaven oh 909, geloof ik, speelden ze uh, op het dak. Totdat de politie kwam en het concert ja. afbrak. Vanwege het feit dat de buren hadden geklaagd over de herrie. <lacht> oh, verdorie. <lacht> dus, dus uh, uh, want jullie hadden het maandag over die bakker die dicht moest. dinsdag. Ja. Over die bakker die dicht moest, omdat de buren klaagden. Maar ja. er is dus niks nieuws onder de zon. Want nee. het was toen ook al klagende buren. Ja, maar ja. dat is. Uh, de, ik, ik, je maakt uh, niet gauw reclame natuurlijk voor. Uh, voor de concurrentie. Maar ik wil nog één ding van, ja. van, van Gerrit Ekdom uh, uh, een beetje promoten. Ja. Uh, dat is namelijk de bond tegen vertrutting. Ja, ik ben ook meteen lid geworden ja, dus die van die Facebook. Je, die kun je vinden op, op Facebook. Als je zoekt onder bond tegen de vertrutting. Ja, heb je hem meteen en, te pakken. Ja, en dan komen al dit soort zaken, al die idioterie, ook een Zwarte Pieter discussie, al dat soort gezever Waar dit land tegenwoordig zo goed is. Ja, want, want even voor de mensen die dinsdag het niet hebben meegekregen. Jullie hadden het over een bakkerijtje in Beverwijk, meen ik. Nee, he? nee, nee. Oh. Nee, nee, het is een, nee, ik zal het nog even vertellen. Ja. Ik zal nog even vertellen hoe het zat. Het is te gek voor een, woorden. Het, het is te gek voor woorden. Het is een, een, een, een, een, een bakkerijtje aan de Overtoom in Amsterdam. Oh, in Amsterdam. Ja, ja, ja dat was het. En dat bakkerijtje dat zit daar al veertig jaar. En dat is een baggerijtje die ook s'nachts open was. Want ik weet nog dat wij dus uit de pianobar vandaan vaak daar even stopten. En dan gingen we gewoon van die lekkere croissants halen. Die waren dan helemaal vers en warm. Dat bakkerje ging dan om drie uur open. Nou, dat is helemaal te gek natuurlijk. En iedereen stond daar, hè. Taxichauffeurs, politieagenten. Iedereen kwam daar s'nachts langs om even een versnapering een broodje te halen. Dat is helemaal te gek. Nou, euh, op een gegeven moment hebben ze het voor al voor elkaar gekregen dat hij s'nachts niet meer open mocht. Dus uh, dat was punt 1. Toen zijn ze verder begonnen dat hij s'nachts niet meer moet bakken. Uh, en nu moet hij helemaal weg. En dat zijn nieuwe bewoners. Dat zijn dus mensen die zijn pas in die buurt komen wonen. En die, vindt, die hebben daar last van. Een bedrijf dat er al 40 jaar zit. Ik vind dat te gek voor worden. Ja, nou, ik snap ook niet dat het kan hè. Nee, het kan, Ja, maar dat is typisch. Er uh, zijn... Uh, situaties bekend, ook, ook in de horeca bijvoorbeeld, in, in Haarlem weet ik bijvoorbeeld, dat ja? een bepaald café uh, stoppen moest met live muziek vanwege één zeikende buurman. Het is toch niet te geloven? Ja. ja. En, en dat is gebeurd. Uh, studio bijvoorbeeld in, in, in Haarlem uh, is zo'n voorbeeld. Maar ook het voormalige Stadscafé bijvoorbeeld was daar een voorbeeld van. Ja, ja. Nou, uh, dus uh, jongens, gewoon lid worden van de bond tegen vertrutting. Want het is, het is echt geweldig. Ja, het is een ja. initiatief van Giddert Ekdom. En ik vind het, het zeer te het, uh, steunen waard. Nou, muziek! <much> Genesis. Land of Confusion. Past hier wel een beetje bij. <much> Met Phil Collins en Land of Confusion. Iets later dan we. maar we praten ook te lang, dat was het punt. Dus nu zijn we iets te laat. <laughs> we la... lopen uh, uit. Ja, we lopen uit. Ja. Dus uh, Kort kan wel om half drie komen. 3 oh. in 1 1 En hier is vandaag van Casey en de Pressure Group. Eing, En uh, dan al denken, Casey... Uh, hè? Ik ken wel Casey en de Sunshine Band. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is helemaal fout. Dit was Casey en de Pressure Group. En dat was een gezelschap rond uh, pianist-organist Kees Schrama. Van Oorsprong jazzpianist Later ook uh, presentator van... Uh, uh, hoe heet het programma ook weer? Uh, session, ja, Session. Session van de tros in de tijd. Uh, wat altijd bij uh, Nick Vollebrechts Deskcafé. waar ik hem vandaan kwam. Ja, en um, wat wou ik nou zeggen? Uh, oh ja, Kees hier dus. Kees Grama, die had een groepje. En daarmee maakte hij instrumentale hitjes. En had ook best een paar uh, beste hits. En daar hoorden u er een paar van. Uh, het eerste, dat was de Salt Tango. En had niets met een tango te maken, maar hij heette nou helemaal zo. Uh, de tweede die hoorde, dat was Heart of a uh, Woman. Toen ik dat, uh, dat ik voor het eerst, dat stuk, voor dit, dacht ik, is dat van Rick van der Linden? Was. Maar dus niet. Dat was van, uh, van Casey en de Pressure Group. En het laatste nummer, dat heb ik al eens meer maar lopen zoeken en dat kon ik nooit vinden. En nu is ineens is het er. Uh, Baby, come home. En. Uh, uh, dat is een, een, uh, een nummer wat heel veel als tune door DJ's werd gebruikt. Onder andere bij het oude Veronica door uh, Tom Collins. Die had dat als tune. Het staat hier vermeld als uh, Casey en de Pressure Group. Maar toen de tijd, kan ik mij nog herinneren. En ik heb dat even geprobeerd na te zoeken, maar ik kan het niet zo gauw niet vinden. Uh, werd dat aangekondigd als Casey en de Golden Earring? Dat wilde zeggen dat Kees wel het orgel speelde. Maar dat de begeleidersband niet de Pressure Group, maar gewoon de Golden Earring was van die tijd. En dan praat ik over jaren 70. Dus zoiets. Maar of dat waar is, dat weet ik niet. Ik ga dat nog wel proberen even te verifiëren. Maar het staat hier op eh, Spotify... dus vermeld als Casey en de Pressure Group. En nou ja... daar heb ik dus mijn twijfels over. Um, want het werd in de tijd... door Tom Collins altijd aangekondigd... als Casey en de Golden Earing. Dus nou, de verwarring is groot... en nou willen we het weten ook, natuurlijk. Dus we gaan het opzoeken. Gewoon ergens. We vinden dat vast wel. Maar nu is het woord aan het prachtige. Eh, uh, hallo, hallo. Ik wel, uh, ja. Lacht niet jij. Het is net een dik voor elkaar show af en toe. Af en toe wel, hè. Is dat is dat was Een koffie. En ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Pierik. Oh, me daar, <lacht> Ja, dames en heren. Ah, daar hebben we. Hier is dat het nieuws. Denk om je stem. <lacht> Ja, ik moet nog optreden vanavond. Oh, is dat zo? Nou, ja, natuurlijk niet. Nee, maar goed. Uh, ja, nou, we gaan over tot de orde van de dag. En dat houdt in half één het regionale nieuws van Zandvoort en omgeving. En uh, de datum is alweer 6 oktober 2016. Mensen, voordat we het weten, gaan we alweer kerstbomen uitzoeken. Jeetje. Um, goed. U kunt uw favoriete bedrijf voor de titel onderneming van het jaar uh, gaan uh, stemmen. Uh, daar kunt u stemmen op uitbrengen. Uh, want ieder jaar kijkt de gemeente Zandvoort samen met de ondernemers terug op het seizoen. En elk jaar in november organiseert de gemeente een galaavond voor ondernemers. Die avond vindt dit jaar plaats op 17 november in strandpaviljoen De Haven van Zandvoort... En tijdens dit ondernemersgala wordt bekendgemaakt wie de ondernemer van het jaar 2016 is geworden. Maar goed, voordat het zover is, wordt dus aan alle Zandvoortse inwoners gevraagd om bedrijven te nomineren. Nou, dit jaar worden de kanshebbers in de volgende categorieën onderverdeeld. Dat is ten eerste horeca, dan retail en een categorie overige. Iedereen kan per categorie een bedrijf nomineren door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres. Dat is ovhj, dus de afkortingen van ondernemer van het jaar, ovhj, apenstaartje, Courant.nl, Ja, of via de Zandvoort-app. Geef de naam en het vestigingsadres op en, niet onbelangrijk... motiveer uw nominatie met een korte onderbouwing. Nomineren kan tot uiterlijk 16 oktober. Nou, Dan een hele mooie eer die Zandvoort de beurt is gevallen. Want kitesurfen, golfsurfen, ribvaren, de zogenaamde durfsporten... maken een razendsnelle opmars... En deze sporten in zonering de ruimte geven... dat is het uitgangspunt durfsporten... in de vandaag door gedeputeerde Staten vastgestelde visie... op waterrecreatie van de provincie Noord-Holland. Wat een rare zin. Daar ga ik straks eens even naar kijken. De gemeente Zandvoort is er trots op... dat zij door de provincie is aangewezen... als een van de drie turfspots... aan de Noord-Hollandse kust. Nou, dat vinden wij ook, hoor. Heel bijzonder. En uh, ik vind het een eer. Ik durf het niet. Nee, ik ook niet. Voor geen goud. Maar ik vind het wel leuk om naar te kijken. En ik heb respect voor de mensen die het wel durven. Ja, want af en toe maken ze klappers. He? Goed. Op het uh, Wilsonsplein in Haarlem zijn dinsdagmiddag twee graffiti-spuiters aangehouden. Het gaat om een 15-jarige Haarlemer en een 16-jarige jongen uit Zandvoort. De jongens worden verdacht van graffiti-spuiten op een gebouw. Dit zou rond tien voor half twaalf gebeurd zijn aan het Wilsonsplein. De twee verdachten zaten in de buurt van het bekladde gebouw op een bankje... en ze verdeden aan het opgegeven signalement van getuigen... Ook stond naast de jongens een scooter waarop getuigen hen eerder op hadden zien rijden. Er lagen ook nog eens meerdere spuitbussen bij de jongens op de grond. Bovendien had één van de verdachten verf op zijn handen. Nou, dat is wel duidelijk lijkt me hè? Ja. Ja. Nou, dan een ongelukkig jongetje gisteren. Want uh, dat jongetje heeft gistermiddag enige tijd vastgezeten... tussen een draaideur bij een zwembad in Heemstede...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 En na de eerste controle is hij met zijn ouders naar het ziekenhuis gegaan voor verdere controle. Hij heeft alleen wel een draaideursyndroom nu. Ja, dat is waar. Het wordt een, een draaideur... Uh, hoe noem je dat? Draaideurpatiënt? Ja. Draaideur, ja. Nou, eens even kijken. Want dan hebben we alleen nog uh, het feit dat op 4 oktober... de vertegenwoordigers van de kustgemeente Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en Den Haag... Een petitie hebben overhandigd aan de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Energie. Mevrouw Roos Vermeij, voorzitter van de Tweede Kamercommissie, nam de, let op, 53.264 handtekeningen in ontvangst van onze Albert Korper, de voorzitter van Stichting Vrije Horizon. De handtekeningen zijn opgehaald door Stichting Vrije Horizon en Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust...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 Of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag geregeld, maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. En heel misschien valt er uit die bewolking een spat. Over het algemeen is het dus droog. En bij een matige en aan zee krachtige Noordoostenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht hebben we een mix van wolken en opklaringen.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 They may. There's a rainbow before me. De tussendoor was niet Dolly. <laughs> What a difference. They made een heel oud nummer van uh, Diana Washington. En uh, nu in de Dikso-uitvoering van, uh, van uh, Esther Phillips. Op bezoek van onze sidekick Dolly. En ik zei het al, dat het eind. Dat was niet Dolly. Nee, was, nee nee nee Dat was Esther zelf. Nee, dan moet ik eerst even op de fiets gaan zitten. Wil je ja. zo horen eigenlijk. Ja, precies. Ja, hey, um, ja of nog een keer met Ted Nieuwiers afspreken. Uh, oh, oh, oh, wat <laughs> ben je toch <laughs> erg. <laughs> ik heb trouwens net een berichtje van een pingpong'er gekregen. Pingpongen uh, Oh, ja. van, uh, ja, van Bart. He. Ja, Bart. Ja, die, die is gaan was... pingpongen weer. Ja. Ja. Hij, maar hij zei tegen iemand heel, bo heel boos van het is tafeltennis. Nee hoor, ik heb van Fons Jansen geleerd. Er waren twee, uh, twee woorden Chinees die hij kende. Pingpong. Nee, ping oh. is tafel en pong is tennis. Oh. Dus het klopt. <laughs> nou, overigens, over Vol Jans gesproken, de conferentie gaat straks is van Vos Jans. Leuk. Ik heb zo'n waardering voor die man. En waanzinnig. En ja. draai nooit omdat dat niet op Spotify staat. Maar ik ga Jawel. Nee, van Fons ik, heb, ik heb laatst wat van uh, Fons Janssen gedraaid hoor. Ja, maar niet op Spotify, dat kan niet. Echt niet? Ik sta er niet op, nee. Maar uh, het komt helemaal goed. Uh, het komt helemaal goed. Uh, we, uh, we, maar uh, Cor heeft ons, uh, of uh, Bart, of Cor, <laughs> nou ja, hoe je het ook heet. Ik doe hem gewoon Cor hoor, dat ge, die, die, die, die schaalnaam allemaal. Ja. Nou, je kunt goed. niet... En, uh, uh, Bart? Uh, uh, uh, uh, uh, Cor Bart. Uh, ja. In Beverwijk heb je er een die heet Cor Bart. Oh, nou, wij hebben Bart ja. ja. Nou, Maar uh, het ging even ja. over dat verhaal van die Casey en de Pressure Group. Hè? Dat, uh, oh ja, ja, ja. ja, ja. Want dat, ja. Die, maar hij wist de oplossing weer. Hè? Ja, natuurlijk weet hij dat. Die man die weet alles van muziek. Ja, het hij de... heeft gewoon een boek van Leo Blokhuis gelezen. Maar, maar oh. niet uit. En uit zijn hoofd geleerd. Hij zelf zijn hoofd geleerd. Nee, maar het is, het is wel leuk ja. dat, je dat, dat we dat even weten. Want het is inderdaad Casey and the want, uh, uh, en de Golden Earring. Want Rine Gerritsen en de George Koeman speelden mee. Op dat nummer Coming Home, hè. Waar dat meen je niet. Ja, uh, dus het uh, was inderdaad Rines en Jos uh, die speelden daarmee. De drummer, dat uh, wordt niet vermeld. Maar in ieder geval, die twee speelden dus wel mee. Dus het was wel degelijk Casey en de Golden Earring. En het staat dus hier vermeld onder Pressure Group. Maar dat is dus nou niet goed. Nog even, nou... bedankt Bart. Ja, Bart. Leuk, leuk, leuk. Hé, hier komt een nieuwe single van Robbie Williams. Hij komt binnenkort met een nieuw album. En dat heet Heavy Entertainment Show. En er is nu een nummer van bekend geworden, een single. En dat heeft gelijk geleid tot Ruzie met Rusland. Uh, de Russen die voelen zich, volgens uh, wat ik vanmorgen op de radio hoorde, zwaar beledigd door dit nummer. En Robbie Williams is de toegang tot Rusland ontzegd. Hij mag er niet meer optreden, want de Russen <laughs> zijn tot op het bot beledigd tot door dit nummer. En nou, het heet dan. Ik ben ben ook, Het heet Party Like a Russian. Nou, we gaan goed luisteren. <laughs> het is een te gek nummer. Het takes a kind of man with a To alleviate the cash from a whole entire nation Take my loose change and build my own space station again, Ain't no refuting no disputing, I'm a modern ass sputin' Some contract disputes to some brutes in Labutin at high for while my boys put the boots in Discussion Dance like you got concussion Oh Put a doll inside a doll Party like a Russian Disco seduction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 Die Russen die zijn ook over alles beledigd hè? Nee, hoor. Ja, want wat, wat, wat is het nou waar ze dan zo over vallen? Ja, weet je dat? dat, weet, ik, niet? dat weet je weet ook ik? niet. Geen idee. Nou, ik, ik hoorde dat ook op de radio hoor. Ik weet niet of het allemaal waar is, dat verhaal. Natuurlijk, maar oh. ik hoorde dat op de radio. Je ja. ik ik vertelde, toch? Maar Party Like a Russian, ja, er zitten natuurlijk wel degelijk. Uh, de, elementen van Russische toestanden in. Mm -hmm. En iedereen weet het natuurlijk ook, vooral als je in die, die, die, die uh, resorts komt, in, in, in, nou waar dan ook, waar die Russen de overhand hebben, dat het allemaal niet de prettigste gasten zijn. Ze vreten, ze vreten, laden hun borden vol, weet ik het allemaal niet. Het zijn niet de prettigste mensen. Als je ze op zijn vakantie tegenkomt. Maar goed, oké. Okay, uh, maakt niet uit. Uh, in ieder geval, het is een nieuwe single van Robbie Williams. En dat heet uh, party Like a Russian. En dit is de nieuwe single van Keen. Ook dat is een mooi liedje. Cheer up, this town. No. I need a friend, but a friend is so hard to find I need an answer, but I'm always one step behind Cause it takes time Van de soundtrack van de film A Monster Calls. En dat was dus inderdaad in King. In you know Rory Gallagher. Oh, going I to my hometown. My down the road. I got me a job from Henry Ford. Well, I made a mistake, I moved much too far.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 Het weer vanmiddag blijft het droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Het hoog hooguit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. De land Inmerks kan op vorst aan de grond ontstaan. Morgen trekken vanuit het noordoosten wolkenvelden over. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam. Op de A20 richting Gouda. tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. De rechterreishoek is dicht en daardoor loopt het weer vast. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor het Klein-Polderplein staat 4 kilometer. Op de A1 amsterdam Amersfoort staat bij Inbrugge 4 kilometer file. En de A4 Amsterdam Den Haag bij Soeterwoude ook nu alweer 4 kilometer. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht ook weer 4 en 5 kilometer tot slot op de A 27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Eveningen en Lexmond. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkels Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.